Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Golse Groeven, editie 85. Uh, aftrap van een nieuw seizoen. zomer uh, stopt zit erop. En meteen een uh, thema-editie, Dirk. Ja, klopt ja. ja. En ook... Dirk is jarig. Ik ben ook... En ik ben ook jarig. Ja, is jarig. En, hey, oh Ik ben mijn roltong vergeten, momentje. Gefeliciteerd. <lacht> Hoera. Uh, uh... En uh, we hebben een uh, gast in de studio voor het eerst op de radio, volgens mij, of niet? Klopt, klopt Ja, zeker. Uh, Niets beter. Zeker? Ja, juist. Uh, hoi Mirjam. Hallo, hoi. dag, Steven. Uh, en de... Erik. Hey. Ja, Georgiop. Ja, dankjewel. Ja, en welkom hè, welkom. En ja, dank je. Uh, wij kunnen jou, volgens mij, nou goed, de luisteraars van dit programma, als ze ook naar de bands live gaan kijken, dan zouden ze jou kunnen kennen als ze wat vaker... Helemaal vooraan, midden uh, uh, bij het podium staan, toch? Daar ben jij meestal wel te vinden. Klopt, je bent goed geïnformeerd. <laughs> nou, daar kom ik jou meestal tegen. <laughs> um, ja, Professioneel festivalganger. Ik denk dat dat de juiste benaming is. Oh, dat vind ik heel mooi. Uh, nou ja, goed. Uh, we gaan het hebben over Down the Hill Festival. Ja... Uh, uh, yeah. Gewoon echt gemiste kans van ons eigenlijk, Dirk. Dat we, we hebben liggen slapen. We hebben ja, liggen slapen. We hebben niet opgelet. En we hebben niet opgelet, nee. Want Yellowstock heb ik uh, volgens mij alle edities op één na bijgewoond. De laatste was in 2017. En daarna was het bij mij richting het najaar een beetje wat stiller. En uh, het was mij ontschoten dat er uh, een dorp verder uh, een festival uh, ontstaan was. Een <lacht> paar dorpjes. Een <In> paar dorpjes, ja. <lacht> Maar dat klopt, ja, uh, Down the Hill is ineens uh, ontstaan. En uh, dat is wel mooi om te vertellen. Uh, mensen missen natuurlijk uh, Yellowstalk. En door een, uh, een groep uh, muziekvrienden, liefhebbers, maten, is uh, uiteindelijk een, uh, een samenwerking ontstaan. Die uh, is overgegaan in een uh, non-profit organisatie, die heet Witch Mountain. Um, de drijvende kracht uh, achter Down the Hill... dat is vooral uh, Dries de Roei en uh, Timo Jacobs. En zij organiseren het natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Maar uh, de kerngroep uh, die de organisatie doet... die uh, bestaat uit ongeveer 10, 15 uh, personen. Oké. Okay. En de zes editie nu, begrijp ik. Dat zou kunnen. Zo uh, tel ik nooit... Maar het kan aardig kloppen als je corona een jaar eraf haalt, denk ik. Ja. En ik, ik had ook een beetje door de line-up gescrolld. En ik denk, ah, in eerste instantie veel lokaal. Nog steeds wel. Dus ik, ik, ik had even gekeken. Tien van de 18 bands vanavond komen uit België. En dus we gaan gewoon de line-up chronologisch behandelen. Veel uh, uit Belgisch Limburg. Maar echt allemaal stuk voor stuk goed werk ook. Maar je ziet door de tijd heen wel de, de, de namen wel wat beroemder worden. Klopt, klopt. Ja. Het worden grotere namen en uh, bands die uh, zeg maar klein begonnen zijn of hey, uh, lokaal en uh, de namen worden steeds groter. Die uh, hebben vaak ook gespeeld op grotere podia. Dus uh, het wordt komend jaar echt genieten. Ja, juist. Nou, laten we snel beginnen aan uh, de muziek. Uh, dan had ik... Uh, het eerste bandje wat optreedt uh, is uh, vrijdag 30 augustus. Ik uh, vind 30 en 31 augustus uh, pla uh, neemt, uh, vindt het plaats, het festival. In, uh, als ik het goed heb, in Aarschot? Nee, in Rillaar. Rillaar. Ah, oh. de, de stichting ja, ligt, zit in Aarschot. Dat ligt bij Aarschot. Oh, ja, dan moet hij het wel goed instellen dan als we die kant op fietsen. Ja, dat is nog een hele klus om, uh, om het te vinden. Oh, dan uh, moeten wij straks even doorvragen... Let op de borden langs de weg. Okay. Juist, oké, okay. goeie tip. Um, beginnen we bij de eerste band die hier op uh, vrijdag staat, dus is uh, Cuberdon. Ik kom uit Leuven, België. Niet heel veel over te vinden, maar ook nog niet heel, heel veel werk uitgebracht. Ze hebben drie singles, één een beetje, uh, dat is het. Stonden die niet ook te vaak uh, laatst uh, in het uh, Park, Cuberdon? Dat zou kunnen. Oké. Okay. Daar hebben ze ook wel leuke bandjes neergezet, ja. Oké. Okay. Willem in het park fiet de Juist, ja. Dat is heel gezellig. Ja, dat is een leuke plek. Um, maar goed, van de eerste EP 2022 gelijknamig Cubedon het nummer Gizmo Part 2. Berton uit Leuven was dat, met Gizmo Part 2. Ja, dit is opletten geblazen, jongens, want uh, het is precies op tijd uitschuiven nou, hè? Ja. ja. ja. Hey. Dit is dus hard werken, dit. Hard werken. Hard werken. Op je verjaardag. Of ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, volgende. Het is van jou. De volgende is van mij, ja. Um, heb jij ook netjes alle tijden en zo erbij gezet? Of is het allemaal nog niet bekend? Ze hebben alleen gezegd van het begint om kwart over vijf, hè? Uh, Toch? Er, er is nog geen time. Nee, all. het begint nee, gewoon. Het begint moeten, gewoon. Dan, dan, dan gaan we gewoon mee in, het, uh, in de flow, denk ik. Juist. Um, dan, uh, ja, na Cubedon komt uh, Iron Gin. Uh, die hebben onlangs een tweede album uitgebracht. Een live album, Live at Roburn. Uh, ja, wat kan ik allemaal me nog meer vertellen over. Was je, Iron... was je bij die show? Ik, heb ze daar ik was daar toevallig bij. Ik heb ze ook gezien. ja. Was wel goed. Ik, ik ben bang voor niet. Kleine zaal stond ze. Nee. Ja, Next Stage heet dat tegenwoordig. Ja. Klopt, klopt. Nee, ik heb dat niet gezien denk ik. Ja. Nee, ik heb ze wel nog een keer op Sonic Wip gezien volgens mij. Ik heb ze wel ja. een keer gezien. Maar uh, ja, eh, we, we. ik moet er goed over nadenken. Je krijgt een herkansing. We ja. ja, gaan ze nog een keer zien. Ja, dat, dat, uh, uh, uh, ja, dat denk ik wel, ja. Um, wat, ja wat, wat kan ik er nog meer vertellen? Um, ja, er zitten een paar uh, ex-leden in van uh, Devils blood En van de molasses. Uh, Dead Ellie. Um, Dead Ellie, wel vaker gedraaid hier. Ja, ja. Ik, zie, ja. Ik, zie, ja. ik zie eigenlijk alleen maar... Uh, uh, uh, mensen met, met, met name uh, die al uh, hun sporen verdiend hebben. Dus dit kan eigenlijk niet slecht zijn, moet je dan zeggen. Nee, nee juist. Ja. Voor Nederland is dit een van de top of the bailbands. Ja. En ze hebben uh, hun eerste try show in de Little Devil gespeeld trouwens. Oh, dat is wel even aardig over uh, Little Devil te hebben namelijk. Want die, uh, die hebben onlangs... Uh, een crowdfunding gestart omdat zij uh, gaan verbouwen. Ja, zij hebben, moet... zij, hebben zij nieuwe buren gekregen? Ik weet het niet. Die ik... zijn gaan klagen over het geluid. Nou, is ik denk. Ja, dat klopt. Het okay. is een buurman die uh, last heeft van het geluid. Dus we moeten uh, ja, zorgen dat alles... Uh, ja, dat er uh, zo min mogelijk mensen overlast ervaren. Mm -hmm. Dus er wordt een box uh, in een box uh, gebouwd. Zo moet ja. je het eigenlijk zien. Gaan ze daar veel ruimte mee verliezen in de zaal? Uh, schijnbaar wel iets, maar ze gaan wat dingen um, verplaatsen. De bar wordt iets kleiner, maar het schijnt uh, mee te vallen. Dus het aantal bezoekers. Uh, het schijnt hetzelfde te blijven. Ja, en ze hebben uh, jullie steun nog hard nodig, uh, luisteraars? Ja, om... ze zijn een heel eind. Ja. Uh, maar dat kan nog steeds uh, gesponsord worden. Uh, ik geloof dat het een, uh, om, om een bedrag gaat van naar nabij de uh, hey. 67.000 euro. Uh, het is niet, uh, ik, ik ben niet helemaal. Maar wel, wel zo'n bedrag: hè? bijna 70.000 euro. Ze zitten op 86% nu. Oké. Okay. Dus, uh, dus ja, laatste... ze hebben nog echt uh, de laatste steun uh, van iedereen nodig. Ja. Nog 14% mensen. Juist. En... Dus ga naar de site van Little Devil of uh, via Instagram of Facebook. Ja. En, uh... Ik denk dat je daar de link kunt uh, vinden waar je ja. op de crowdfunding terechtkomt. Ja. En dan, uh... Dat gaat heel makkelijk. Ja. Het is heel belangrijk dat dit blijft bestaan, hè? want anders hebben wij gewoon geen echte underground club meer in, uh, in Turbu. Nou, wat mij altijd zo verbaast, is uh, de grote namen die daar uh, terechtkomen. Het is echt zo'n zaal dat als een artiest even een dag vrij heeft en die het begint te jeuken te weinig optreden, ik moet een podium op, dan uh, duiken ze daar ja. een podium op ja, ja, of zo. Ja, zo is dat. Uh, ja. Hoe weet je nou ook weer? Story. Er is heel veel. Ja. Van Emerson Lake en Palmer. Uh, eentje, een, een van de drie, stond daar ineens op het podium. Uh -oh. Of uh, zanger uh, John Garcia van uh, Kaius. met ineens even een uh, akoestische set. Ja. Dat soort fratsen. En zo ook Iron Gin met hun eerste optreden. Ja. Dus ja, dan gaan we weer terug naar ons uh, Down the Hill uh, programma. Waar uh, wij uh, als tweede nummer gaan luisteren naar een uh, nummer van Iron Gin uh, van de liveplaat Live at Roburn. Um, het nummer heet Lick It or Kick It. Een gin was dat met Lick It or Kick It Live at Roadburn 2023, denk ik dat dat was. Um, komen we bij een band waar ik nog niet eerder van gehoord had? Heb wel, Marianne? Ik heb ze alles gezien. Oké, okay. ja. White E uh, samen met Tomer Damski, Damski, aka MC Slice, komt uit Barcelona, die genoteerd. En die zijn op verzoek van Roburn samen met Five the Hero Fund uh, hebben die een project op Broadburn ten gehoor gebracht? Uh, ja, en, dat uh, ken ik, Vent. Dat is met uh, saxofoon en zo en mannen met uh, monnikenkappen of niet? Ja, ja ze ja. hebben wel mooie gewaarden. Ja. Black and doom metalers had ik hier uit uh, Londen uh, die nog uh, bijgezet. Een beetje midden-oostenachtig. Hmm. Ja, ja, dat ga je zo ook wel horen. Uh, en, uh, onder de naam Antonia hebben ze in 2022 op Broadburn een commission piece gehoor uh, gebracht. En op uh, deze single, dat is een splitsingle, uh, een nummer van Five The Hero en uh, eentje van White E. met Tomer Demski. Uh, en die gaan we nou draaien. Het 2021 het, met het nummer Kol uh, Badai, denk ik dat ik het uitspreek. <truimert> Tomer Damski Op de vrijdag van Down the Hill Op 30 augustus ja. We Wel zin in Dit zijn uh, die tonen Prachtig. waar ik bij weg kan dromen Beetje Ofra Achtige invloeden ook ja. Te gek White ja, um, uh, E komt overigens uit Luik België Was ik nog vrede uh, te melden En ze ook de volgende band Zie ik Komt ook uit België ja, wat een verrassing. <laughs> ja. Ja. ja, en, en deze... Um, ja. Uh, deze band, uh, Tak. Um, ik, uh, ik zat daar te luisteren en ik denk... Hé, dit lijkt wel echt verdacht veel op de Blackheart Rebellion. Dezelfde zanger. <laughs> dezelfde soort zang... Uh, Alleen iets, iets tammer. Oh, jij hebt, jij hebt eerst de playlist, de lijst van vandaag geluisterd... en daarna ben je erin gedoken. Ja. Ja, ja. En toen zag ik dit. Ja. En toen dacht ik, ah nee, dan heb ik ze gemist. Want ik wist uh, ook dat ze op Roodburg gespeeld hadden dit jaar. En uh, toen ben ik... Ik heb, ik heb ze niet gecheckt. Dat had ik eigenlijk moeten gaan doen. Want uh, oh. ik heb de Blackheart Rebellion wel een stuk of vier, vijf keer gezien of zo. Ik vond het hm. zo'n gave, vette band. Oh, die sfeer die ze opbouwden heel donker, duister... Met die kettingen en al die. Uh, hadden allemaal van die aparte instrumenten bij uh, Van die rammelende dingen en zo. Dat was net alsof er iemand uh, achter op de deur stond te kloppen. die erin wou, weet je wel. Ja. ja, dat gevoel kreeg ik dan als ze dat. die soort muziek, die nummers maakten. waarbij ze die instrumenten gebruikten. En, en zo'n zo, zo, zo, zo zo orgeltje hadden ze ook altijd bij zich. Zo'n voetorgeltje, volgens mij. Ja. Maar goed, het is dus eigenlijk Blackheart Rebellion. Uh, met. Uh, uh zangeres Annelies van Dinter uh, er aan toegevoegd. Dus ik krijg je nog een soort... wat net duisterder uh, maken? Ja, gelang, ik vond het een beetje Blackheart Rebellion Light. Maar desalniettemin, okay. des uh, zeer, uh, zeer schoon. Zeer schoon. En uh, we, gaan, uh, we gaan het uh, zien uh, op Down the Hill. Juist. Dus ja. ik ben blij. Heel blij. Nou, mooi. Ja. G gemist op roodbeul. En dan Down the Hill doen we het gewoon even vet over. Gewoon. Um, tak. En uh, tak gaat ons verblijden met het nummer Hair of a Horsetail. Tak was dat met Her of a uit uh, Gent en Antwerpen komt uh, deze band. Hier heb ik echt zin in. En jij dus ook? Ja, echt. Echt zin in. Echt zin. Echt, echt ja. zin. Ik heb zin in het complete ja, festival. Ja, ik wou zeggen. Ja. We gaan geen uh, slechte muziek draaien vandaag volgens mij. Uh, volgende dat is ook voor jou Dirk. Ja, blijkt dat ik deze band ook al eens een keer gezien heb lang geleden. Maar deze gasten die, die, die treden op volgens mij met van die witte maskers, met van die lange neuzenpestmaskers volgens mij. Okay. Ja. ja, dus je weet ook niet wie het zijn. En dan uh, beginnen ze gewoon uh, uh, uh, opbouwende riffs te spelen. En dat duurt dan even. En dan komt er een hoogtepunt. En dan kakt het een beetje in. En dan kabbelt kabbelt kabbelt en dan komen ze weer. En dan... Zo'n zo band is het. Oké. Okay. Dat weet ik nog. Ze hebben ook leuke capejes aan. Ja, die horen bij de maskers volgens mij. Hè? Dus, ja. uh, dus uh, een en al mysterie. <laughs> Zie je hier staan? Duisternis in mysterie gehulde Vlaamse band. Ja. Al tien jaar. Ja. ja. Al tien jaar al. Ja. Oh, dan, heb ik da dan is het al echt lang geleden dat ik u gezien heb, denk ik. Ja, dat kan wel kloppen. Ja, tien jaar. Um, ja, Veel, die staan dus ook op uh, Down the Hill. Um, die zijn ondertussen al, staat dat hierbij? Nee, staat er niet bij. Maar ik denk wel aan een... Uh, niet, dit is zeker niet hun eerste album. Ik denk de vierde of de vijfde al wel zelfs. Um, uh, het album is uh, uh, vernoemd uh, Kwellen. En het nummer waar wij naar gaan luisteren heet uh, Akte 7. Met uh, acte 12. Acte 12, ja, ik maakte een klein onfortuinlijk foutje. Ja. <laughs> en... Maar goed, dit is de, de, deze... al niet te min. Ja. Wat een trek, joh. Zo. Ja, ja dit gaat ook wel een feestje worden. Dan wordt genieten. Ja, zeker. Um, ja, down the hill is sowieso genieten. Hè. Het, uh, je moet het eigenlijk zien uh, voor mensen die er uh, nog nooit geweest zijn, zoals jullie. Twee. Ja. Um, het is een um, heel kleinschalig en uh, alternatief uh, familiair festival. En um, ze hebben ook nog oog voor het milieu. En uh, ze gebruiken organische uh, producten. Dus het is een heel verantwoord uh, festival. Daar wordt allemaal uh, ook aangedacht en aandacht gegeven. Uh, Aangeschonken. Goed zo. Um, ze hebben bijvoorbeeld uh, het podium zelf gebouwd. Het is een houten podium van uh, zeg maar bomen, boomstronken die hè, van het komen. Ik heb komen. daar foto's van gezien. Dat ziet er echt uh, mooi uit. Dat is want, ontzettend gaaf. Want je ziet wel, ja. ja, die, die, uh, die, die, die, die, die boom is niet recht. Kijk, als je gewoon een gewoon houten paal bestelt, dan uh, is een rechte paal. Maar ze hebben echt de, de boom helemaal in zijn. Uh... Behalve als je een kromme paal bestelt, hè, Dirk? <laughs> Ik weet niet, uh, als jij gaat timmeren, dan uh, pak is ik gewoon een rechte nee. paal. Nee. Maar het gaat erom dat ze dus die bomen hebben ze eigenlijk bijna niet bewerkt. Die hebben ze gewoon zo tegen het uh, podium aangemaakt uh, als uh, constructiedeel. Dat, ja, dat is tof. Uh, Heb ik op ja. de foto's in ieder geval kunnen herkennen. Dat is, ja, dat is zo. Dus ja. het, het ziet er prachtig uit. Het is bijna een sprookje, zeg maar, om te zien. Uh, vooral in het donker. En uh, wat, wat fijn is, op down the hill. Uh, ze hebben ook geen overlappingen uh, op de stage. worden oh, ook zo van dus, hè? Dus je kunt ook als je wil natuurlijk uh, alle bands uh, zien. en uh, in de loop van de tijd daar heb jij uh, net al uh, genoemd, uh, ze zijn een beetje, hè, ze zijn kleinschalig begonnen, dus van lokale bands uh, worden de namen steeds groter. Dus het wordt uh, nu ook voor andere mensen interessanter. Uh, om, hè, omdat er uh, hè, wat bijzondere namen komen. Ook uit het buitenland. Um... En verder, de festivalgangers, die komen niet alleen naar België. Nou ja, goed, hè, wij in Nederland, we zijn goed vertegenwoordigd. Maar er komen ook heel veel mensen uit het buitenland. Veel mensen uit Duitsland kun je er ook vinden. Maar ook Frankrijk, andere heb landen. Hebben we het al ontdekt, of niet? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen zo. Maar uh, het maar die is vliegen. wel... Uh... Ik heb een keer met de Noord staan praten die komen ook op Broodburn En daarna twee uh, weken later op Zonnekwip tegen... Ik zeg, joh, nou zie ik jou hier weer. Ja. Hij zegt, ja, het is goedkoper om naar Nederland te vliegen voor een festival... dan dat ik dat hier in Noorwegen ga bezoeken ja. en, uh, en de uh, drank, 10 euro voor een biertje. Okay. <laughs> een vriend van ons uit uh, de US, die komt wel over, bijvoorbeeld. Dus het is okay. wel echt wel internationaal. Kijk. Um, en, en het leuke is um, het kamperen. Um, nou ja, hè, een um, camping ken je, dus hè, veel tentjes, campers. Maar hier heb je ook heel veel, en dat vind ik gaaf: uh, busjes en oude busjes. Dus waar mensen in slapen. Echt uh, oh, eh, van, okay. van die oude omgebouwde busjes als camper. Dus of ik uh, met trasje achterin gegooid. Ik moet eigenlijk die oude Volvo die bij uh, mijn, mijn, mijn ouders thuis staat uh, even. Van de blokken afhalen. En dan daarmee gaan. Ik vind het anders, val ik, anders, anders vallen we buiten de toon. Dat zou ik snel doen. Geef hem nog een kleurtje. Gooi je mijn oh, in. Ik kom wel even een avond schilderen, Dirk. Ja, Met de roller gewoon. Ja joh. Welke kleur gaan we doen? Maar het mooie is ook, uh, die camping die bevindt zich eigenlijk bovenop de heuvel. Zo moet je het zien. En het festival is beneden. Dus om een band te zien, ga je ook werkelijk. Downhill. <laughs> Mooi. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Nog praktische zaken waar we moeten denken? Praktisch. zorgt Zorg dat je de route vindt. Ja. ja, we moeten die borden in de gaten gaan houden, jongens. De ja. rillaar. Ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Je hebt gelukkig een padvinder bij, hè? Juist. Dus, uh, oh, jij ook al. Oh ja, dat is waar ook. Oh. Lang geleden. Nou, nou, maar dat moet toch lukken, hè? Dat ja, dat moet, moet goed komen. Ja, joh. Ons rijden we maar een stukje om. Um, nou, Bedankt voor deze praktische info. Uh, dit, uh... Daar zijn wij mee geholpen. Ja, ja, wij wel zeker. En ik denk de luisteraars ook. Wat uh, luisteraars ook mee uh, geholpen gaan zijn, denk ik. Is met het, uh, het volgende bandje. Wat uh, uh, op de vrijdagavond uh, ook nog... Uh, God, er zijn er daar zijn we al zes, zes bands op vrijdagavond. En ja. uh, nog meer. Ja. Ja. Nou, ja. Volle bak. Uh, uh, uh, band 6 is uh, Vandal X... En uh, ik lees hier dat uh, die vernoemd zijn naar een nummer van Unsane. Ja, dat ken ik dan weer wel. Unsane heb ik ook gezien op uh, Crusher afgelopen jaar. Dat was wel vermakelijk. Lekker een beetje van die uh, houthakkers, hardcores, zal ik het maar noemen. <laughs> maar. Recht-to-recht okay, aandacht. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat, maar wat, uh, wat, wat, wat, wat Vandal X is, dat is dan meer noise rock. En. Uh, ja, ik. ik moet het maar. Ik denk dat we maar gewoon moeten gaan luisteren. Want. Uh, ja, ik uh, heb geen idee. Ja, er komt weer een Romeinse cijfer voorbij, hè? Oh ja, dat moet ik dan wel goed doen, ja. <laughs> maar dat is niet Vendel uh, X, maar Vandaal 10 dan. 25. Wat zeg je? 25. Hé? <laughs> <laughs> hey? Het is een best of album, uh, ter ere van het 25-jarig bestaan. <laughs> oh, ik zit... Uh, oh, oh, nee, oh, jij oh, hebt het oh. goed, Dirk, hoor. Ik zit... Vendel uh, X. Ja, ja, ja, het is Vendel X. En het album is 25, Juist. in de Romeinse cijfers. Ja, ja. En we gaan luisteren naar het nummer Flashlight. Yeah. <laughs> Wendel X met flashlight. Lekker. Het wordt langzaam wat steviger en het wordt iets harder beuken voor in de pit, richting ja, nou, met name de volgende band. Jeetje, genot. Volgens mij, Mirjam, heb ik jou daar ook gezien bij Sonic Wip. Dat was niet de afgelopen editie dit jaar, maar 2023. Genot is altijd genieten. Oh, Genot ja, is altijd een genot. Ja. Ja. Een genot. Een genot. Ja, ja, ja. Ja. ja, inmiddels al een aantal keren gezien en ze klinken iedere keer weer anders. Um, ja, wat mij betreft, daar hadden we het al eerder over. Mogen die echt nog wel een keer met White Hills die, uh, die, die samenwerkingsplaat uh, live uitvoeren? Dat hebben ze één keer gedaan, heb ik begrepen. In, uh, in Birmingham of Manchester, ergens. Manchester komen ze vandaan. Uh, en verder nooit meer opgevoerd. Dus als ik zie dat ze uh, samen op een festival staan... dan ga ik altijd die bands taggen. En White Hills volgens mij... die liked altijd wel wat ik dan schrijf. En vanuit genot wordt, blijft het altijd stil. Maar goed, ik hoop op een dag ooit... dat ze dat toch gaan doen. Jij blijft stuk volgen. Ik blijf stuk ja. volhouden. Maar goed. Um, ja, benieuwd wat ze hier weer gaan doen. Als dat weer een beetje gaat... in de, uh, richting die show die ze op Zonnequip deden. was zo genadeloos hard... maar zo ontzettend goed. Ik... Uh, dat was echt zo'n show dat we achterbleven toen het licht ging van wat is hier gebeurd. Ja, ja echt heerlijk. Ze, ze treden veel op, hè? ze hebben vele shows. Overal hebben ze eigenlijk gestaan: hè? op Roadburn, Freak Valley, Little Devil. Weet jij uh, dat ze ook in 2016 hebben een samenwerking hebben gehad met Ray the Man van The Moon? Nee. Maar dat is zo. Er is zelfs uh, uh, op Cyclabs uh, in Eindhoven hebben ze toen opgetreden. Daar waren en, er twee edities van, of niet? Uh, dat, dat zou kunnen. Die hebben volgens mij allebei ja. bijgewoond. Dan zou ik het gezien moeten <laughs> hebben. <laughs> Oké, okay, nou ja. dan zouden wij elkaar ook ontmoet moeten hebben. Liever. Ja, juist. In ieder geval, uh, er is ook nog um, Temple of BVV uit Voortgekomen. Oké, okay. dat zegt me niks. Opzoeken, checken. Ja, dat ga ik zeker doen. Um, nou, eerst, Ik wou al aan de zaterdag beginnen, maar we moeten eerst nog draaien. <laughs> we, van, uh, we zijn nog niet klaar. hè? Een nieuw album, Spotland. En die is wel weer uh, vrij psychedelisch. En dus uh, lekker in mijn straatje. Uh, 31 mei 2024, dit jaar uh, uitgebracht. Op het uh, Rocket Recordings label. Waar zij volgens mij echt al heel erg lang op zitten. Uh, het uh, nummer Peace at Home van Knot. met uh, Peace at Home. En voor de luisteraar die Gnot niet zo goed kent... dit is uh, behoorlijk rustig voor hun doen. Bijna uh, een beetje kerkelijk allemaal. Met die... Uh, ja. met er een paar apostelen meedoen of zo. Uh. Ja, Peace at Home. Ja. Hey, en dat is de laatste band op, uh, op de vrijdag. Dus ik vermoed ook niet dat ze met dit nummer afsluiten. <lacht> die gaan echt volgens mij heel hard op uh, Dan... Uh, Weet ik niet hoe zit dat? Is er nog een afterparty dan? Uh, staat er nog een DJ te draaien? Jazeker, er zijn meerdere DJ's. Volksradio Moos. Meestal. Zeker, ja. die is er altijd bij, Moos. Ja. Uh, wie er ook altijd bij is, is DJ Cosmic Masseur. Dat is Peter. En uh, de laatste jaren is DJ Coconut erbij. Okay. Dus uh, dansen uh, op het einde. En het mooie is, na de shows. Uh, ...koelt het al een beetje af. Hè? Want je zit in de heuvels. Mm. <laughs> en uh, ze hebben... Uh, ...hele mooie vuurkorven... ...en een prachtig groot kampvuur... ...wordt op het einde... Uh, ...aangestoken. Oh, hè? Eigenlijk al tussendoor een beetje, maar... Um, geweldig. Dus iedereen zit eromheen met een drankje. Kletsen. Um, oh, dansen. Um, heerlijk. Ja. Eigenlijk, ja. En dan iets groter. Ja. Maar okay. uh, heerlijk. Ja, goede afterparties. Oh. Dat wordt een, uh, een zware zaterdagochtend, vermoed ik. Hoezo? Hoezo? hoezo? Hoezo Neem je hoezo mee? Nee. je oh. kunt er gewoon uitslapen. Ja, dat weet ik niet. Ja, ja. Ik weet eigenlijk, eigenlijk niet. Ik heb niet scherp hoe laat de eerste band begint, maar die wil ik wel meteen echt zien. Dat lijkt me een heel goed plan. Uh, ja, die uh, mag je niet missen. Ja, want volgens mij heb ik die op Yellowstock gezien, 2017. De laatste editie van uh, Yellowstock. Ik dacht nog even dat het de laatste band was, maar ik uh, geloof het niet. Nee, ze hebben geopend toen, op de okay. zaterdag. Ja, ja maar uh, inderdaad dadelijk krijgen we... Cosmotron. Yes! ja. Oh, wat een fijne band is dat, joh. En die hebben nieuwe plaat uit, of nou nieuw, uh, 8 februari uh, dit jaar. Beyond Event Horizon. Ja, dat is er eentje op mijn lijstje om uh, in de plaatentas te zien te krijgen, uh, Dirk. Met een kraaltje erop of zo. Ga je dan in een uh, zeer zat toestand met een uh, stift in je hand? Uh, nou, het is de eerste band. Je... Dus dat is dan uh, restalcohol alcohol van de vrijdag. Ah ja. Zou zo maar kunnen. Maar wel met die plaat onder je armen en een, ja. uh, en een pen. Of een stift. Of ja. Een stift, hè? stift. Ja. Maar uh, Cosmotron, dat is gewoon toch een fantastische band uh, uit België. Veel uh, psychedelische invloeden, maar vooral ook zeer jazzy. Uh, het is altijd uh, jammen, uh, improvisatie... Um, Af en toe uh, komt de sax er nog even bij. Uh, en ze, hebben echt, uh, ze zijn eigenlijk legendarisch voor hun uh, buitenaardse optredens. Ja. Want uh, uh, de drummer die heeft uh, regelmatig ook een soort uh, ruimtevaartpakje uh, aan. Het is zo so space. Super heerlijk. Kun je zeer goed op dansen. En het is ook nog eens de huisband van Into the Shadow. Juist. Um, laten we van de, het laatste album Beyond Event Horizon uh, een nummer draaien. En dan ga ik kijken of ik het goed uitspreek. Darta, denk ik. Zet maar aan. Motron met een... Uh, space Rock. Met het nummer... Uh, Osidarta. Jeetje. Dat die. wordt opstijgen in ik, de vroege ik, middag. Ik, ik hoorde net al die piepjes. De, en die ja. uh, spacey uh, geluidjes. Dat, ja. Ja. dat ja. is jouw ding, hè? Dat, dat is mijn gewoon. ding, ja. ja. Bleep bleep. Bleep bleep. Uh, snel door, want... <laughs> we gaan het nou al niet meer redden... Met, om alle bands te draaien. Uh, large Plants. Uh, we verlaten even het vasteland naar Bedford, UK. Uh, Oldschool 60s 70s. Uh, project van uh, zanger-gitarist Jack Sharp van de band Wolf People. Zo, so, dat is een bandje die wel vaker gedraaid. Dat vind ik ook echt heel fijn. Sinds 2020 met pauze. Uh, en uh, nou kwam hij lekker met zijn solo project aan de gang. Uh, van het tweede album The Thorn uit uh, 2023. Het uh, nummer This Lock Will Hold van Large Plants. Na Large Plans was dit meteen erachteraan Desmond Dandy's uit uh, Belgisch Limburg, Vierkoppel garage rock quartet, um, ja, lekker geluidstad. ja lekker dat. Ja lekker, echt uh, garage ja. rock. Alles zelf opgenomen, uitgebracht. Ja, stelletje punkers, oh nee, Juist. <laughs> garage, proto punkers, okay. proto punkers. Zullen uh, we het eens over de geschiedenis hebben van Down the Hill? Hoe het eigenlijk is uh, ontstaan en zo? Ja, vertel. Oké, okay, dat is misschien wel leuk voor uh, de luisteraars. Um, in 2018 was um, uh, Down the Hill alleen maar een avond. Het was op de vrijdagavond. Op dat moment waren er misschien 100 tot 150 uh, festivalers. En uh, heel veel... En jij was erbij. Ja. Yes, ja. yes. Nou, een aantal Nederlanders denk ik, maar niet veel. Ik denk bovenal uh, Belgen, denk ik zo. En uh, ook veel lokale huisbands, onder andere Wheel of Smoke. Het uh, mooie om te vertellen is, ja, alles was toen uh, ontzettend alternatief. Het is nog steeds alternatief, maar toen was het, uh, nou ja... Um, Goedkoop uh, en toch uh, leuk en goed geregeld. Maar er was natuurlijk geen geld voor wc's. Dus wat hadden ze gedaan? We hadden een gat in de grond met een gordijntje ervoor. Dat waren onze Kijk, gewoon wc's. gewoon een uh, ouderwetse judo. Juist. Ja, ja, ja. Nou, fantastisch toch? Ja. Ja, het was altijd spannend wie, wie achter mee. dat gordijntje ik er, zat. Ik heb er nooit zo moeite mee, ja. oh, Mooi. Um, nou ja, um, omdat het één avondje was. Uh, er was ook, als je honger had, had je gewoon pech. Er was niks te koop. Maar oh. s ochtends, ja, ik moest natuurlijk eten. En toen stond er gelukkig een uh, caravan met een uh, jongen... Um, en die heeft uh, voor alle mensen die honger hadden... heeft hij gewoon zijn eigen eieren gebakken, dat soort uh, zaken. Dus Dat was echt zo fantastisch. Iedereen had alles voor elkaar over. Alles werd gedeeld. Het leek wel hippies. Het, uh, het mooie was op, op dat moment ook... Uh, dat er uh, volledig in stijl uh, flesjes bier werden geschonken. En weet je wat de naam van dat bier is... Nee. Ja, Down the hill de bier of zo? Nee. nee. dat is te makkelijk hè. Freedom Bier. Dus oh, dat echt ken ik. Hippie bier. Oh, Freedom pils. Ja, <laughs> ja, ja, Freedom oh. pils. Dat heb ik gezien, dat, dat kun je. God, waar uh, moet ik even denken hoor. Uh, ja, bij de bierschuur uh, en bij Poppel hebben ze dat uh, Freedom pils. Dat zou zo makkelijk. Maar volgens kunnen. mij is dat wel uh, een van de goedkopere. Uh, Natuurlijk, want ja. het was. Uh, <laughs> freedom eh, het mag uh, geen cent kosten, <laughs> maar het was fantastisch. Het was echt uh, ja, een geweldige avond natuurlijk. En uh, ja, een leuke ochtend. Hè, om zo een ontbijtje toch uh, bij elkaar te scharrelen. Um, het jaar daarna, toen um, werd het zelfs een dag down the hill. Dus de avond was al een dag geworden. En toen waren er ongeveer uh, 250, 300 uh, festivalers. En um, het mooie is, omdat er hè, in het begin was er heel veel... Um, Samenhang, cohesie. En uh, de mensen die toen allemaal meehielpen... Die, uh, ja, die zijn ook echt heel handig. En toen was, dat vond ik een van de mooiste dingen... het entreebandje is voor iedereen een gehaakt entreebandje. Wow. Ingrid en haar vriendinnen hebben voor iedereen entreebandjes gehaakt. Dus je had een heel mooi souvenir later ook. Dus een, een ja, prachtige armband om binnen te komen. Ik ben uh, dus is even mee bezig geweest, denk ik. Ja. <laughs> die, uh, en of een goed excuus als je een keer en wat gedacht, vaker van huis wil. Ja, dat ja, ik doe, moet nou, ik, dat moet doe ik wel haken. even. Dat is een Schat. leuk idee. Ja, dat doen ja. we toch even. Ja, maar het werd heel dat, goed wauw. ontvangen ook. Ja, snap ik. Leuk. Ja, dus een heel leuk collectors item. En uh, verder, zover ik het mij uh, kan herinneren, uh, is Down the Hill als eerste van alle festivals begonnen met een muntenzakje. Daar kreeg je als eerste een zakje met munten, dus waar de munten in konden. Hè? Okay. Normaal krijg je oh van die plastic hoesjes of uh, kijk maar wat je met je munten doet. En ja. zij hebben op een gegeven moment het zakje, het muntenzakje ingevoerd. Vind ik ook een heel leuk weetje. Ja. En uh, zeer handig natuurlijk voor ja. iedereen uh, die zijn munten altijd kwijt is. Ik ben altijd in al mijn broekzak aan het graaien <laughs> waar zitten die dingen dan nou weer, ja. Ja, dus uh, ik zou zeggen, Steven, ga voor het muntenzakje. Juist. <laughs> in uh, 2020 uh, hebben we natuurlijk pech gehad. Hè? Door COVID uh, nou ja, hebben we onze uh, familie allemaal niet kunnen ontmoeten. Onze stone familie maar op 2021 gingen we gewoon door toen was het weer een dag toen waren er ongeveer 350 400 festivalers en um, nou goed um, toen hebben de dj's gedraaid tot in de vroege uurtjes en was echt toen ontstonden de geweldige afterparties dat is een beetje rond die tijd uh, Begonnen. Er wonen er ook nog een beetje mensen omheen of is het echt een beetje afgelegen? Het, het is wel afgelegen. Dus als er lang uh, tot lang herrie gemaakt wordt... We dan kunnen maar... gewoon uh, herrie oh. maken, we kunnen gewoon Oei. doorgaan. Het is wel gevaarlijk ook. En het ja. is België, het is geen Nederland met alle regeltjes. Ja, dus dat scheelt ook. Het is het meer, krijg je dan een beetje het Wild westen gevoel of zo? Uh. Zeker, ja, ja. zeker. Ja, met heuvels. Ja. <laughs> ja, het is echt... Uh, dan. Jij komt helemaal in je element, denk ik. Neem je nog een uh, revolver mee of zo? <laughs> nou, een cowboyhoed kan ik misschien nog wel regelen. Ja, ja. Die lopen daar ook rond, hè? Uh, mensen met een combo hoed. Ja, maar dan ja, val, ik val ik met mijn carnavals-cowboy hoedje buiten de toon. Dus ik oh, ga. Oh nee, mee, dat je ook nee. niet Nee, Je moet wel zo'n echte leren hebben, hè? Nee. Want. Dat heb ik niet, dat is dus dat... anders. Echt niet. Uh -uh. In uh, 2022, hmm. toen hadden we voor het eerst twee dagen down the hill. Dus dat was echt feest. Toen waren er 500 festivals. Dus jullie horen al. Het loopt maar op, hè? Met We de hebben de exact hetzelfde groep als Yellowstone gepakt. Want ik zie nu ook gewoon dat je op donderdag al een pre-party hebt. Daar is Yellowstone op een gegeven moment ook mee begonnen. Dan kwam er ineens de uh, donderdag nog bij. Dat is dit jaar, bedoel je? Ja, ja. ja. ja. ja die die pre-party is niet... Echt helemaal van Down the Hill, maar die, die is van um, zeg maar het jeugdhuis die organiseert dat om ook uh, wat te verdienen. En nou. uh, hè, de mensen toch een beetje op donderdag al uh, te amuseren. En um, daar zijn nog enkele tickets voor uh, beschikbaar. Dus uh, als ja. iemand daar nog interesse in heeft... Uh... Ik Interesse wel, maar ik kan helaas niet. Nee, nee. nee. is misschien wel beter ook. <laughs> Dan zijn we vrijdag al uh, klaar. Uh, nou ja, ik heb dat yeah. op Jeloust ook wel meegemaakt: ja, dat ik op uh, vrijdagochtend het al best wel zwaar had. Toen moest het festival nog beginnen. We ja. ja. doen een soort van verstandig dat uh, <laughs> we doen. Het is ja. dus een beetje, ja. beetje kinderachtig, maar we doen het. Ja. Ga jij wel naar de pre-party? Het um, is nog een beetje een twijfeltje. Ik okay. zou wel willen, maar ik weet ook niet of het gaat lukken. Maar uh, staan er staan twee toffe bands. Dus uh, degene die kunnen, zou ik zeggen, ga zeker even kijken. En welke bands? Weet je dat um, ja, dat wist ik wel, maar die ben ik even vergeten. komen we misschien straks nog op terug. Ja. Um, om uh, ook nog uh, te vertellen wat erg leuk is... Vorig jaar heeft Down the Hill voor het eerst twee stages gehad, dus twee bunes. En dat is wel uh, bijzonder, want tot al die jaren was er maar één. En nog ge steeds geen overlappingen. Ook yes. niet met die twee uh, stages. En er was uh, de side stage, dat uh, was in een tent. En daar stonden vooral singer songwriters uh, uh, uh, techno, ambient uh, performers. Toen uh, waren er al ongeveer 650 bezoekers. En uh, een leuk feitje is dat uh, de organisator van Yellowstock, Freek, Freek ja. Freekske, uh, die trad op met zijn uh, project Floating Bodies. Dat was vorig jaar. Die naam heb ik wel eens gehoord, maar ik wist niet dat Freek erin zat. Dus dat, dat is wel Freek leuk. is het project. Juist, oké. Okay. <laughs> die... Uh doet het project. Ja, inderdaad. Nou ja, en dan uh, zitten we al op uh, dit jaar, hè, 2024. Uh, dit jaar komen er maar liefst 850 festivalers. Juist. En voor de mensen die nog geen ticket hebben, uh, Ben Snel, we zitten nou richting... Nou, in ieder geval onder de 50 tickets zijn nog te komen. Oh. En uh, ja, op is op. Op is op, oh, dat ja. gaat wel uitverkocht, makkelijk. Het ja. is uh, waarschijnlijk rond die tijd wel uitverkocht. En um, het terrein hebben ze dus flink uitgebreid ik weet inmiddels. Dat, ik weet dat er een paar zitten te luisteren die uh, heel misschien mee zouden gaan. Die, die moeten nou, dan niet zo uh, lang mee wachten. Nee. Die hebben nu al zitten te luisteren. Ja. Die moeten niet treuzelen. De Fear of Missing Out is wel toegeslagen, dus uh, je weet wie je bent. Koop die tickets en rap. Nu. <laughs> Meemaken is bijzijn. Toch? Dus zo is dat. Um, wat, wat voor de mensen die al vaker geweest zijn um, ook interessant is. Is dat nu op de main stage. Dus hè, die mooie houten um, bühne. Uh, daar komt een compleet nieuwe licht en geluidsinstallatie. Dus dat wil zeggen dat we extra goed, goede kwaliteit geluid krijgen. Dus dat da is ook zeker een pluspunt uh, wat uh, dit jaar uh, ja, aan de orde komt, zeg maar. Dus uh, dat is ook ontzettend fijn. En uh, nou ja, goed. Uh, minder dan 50 tickets, mensen. Juist. Hé, hey, dan mis ik nog één uh, dingetje. Uh, wat... Ja, ze doen dat heel goed in lijn met hoe Yellowstock gegroeid is en het festivalgevoel, het familiegevoel van Yellowstock. Dat klinkt wel in jouw woorden. Hebben ze dan ook die Duitse kerel met zijn visuals? overgenomen, of niet? Je, nee, met, uh, nee. Oh, dat ja, is. ja, Jij bedoel Marco, denk ik. Maar ja. uh, er zijn wel facials uh, bij sommige bands. Maar, uh, of, nee, wacht even. Volgens mij, ja, in de early days heeft hij volgens mij ook nog wel eens gestaan. Okay. Nou, twijfel ik, want Fijn op een event, gegeven moment en, is uh, visuals, ergens oh. een uh, apparaat ook uh, neergewaaid. Maar ik twijfel even of dat dan... Op Yellowstock of hier was? Daar ja, op ik Yellowstock stond hij binnen. In, uh, uh, oh ja, dat was ook... Lange geleden was niet meer op de laatste editie natuurlijk. Laatste, nee, ik, ik de laatste paar edities niet, was hij hier niet, ook niet bij, volgens mij. Ik twijfel. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet zeker. Of <laughs> het, uh, maar in ieder geval, er zijn uh, bij sommige mensen ook uh, visuals. Um, en anders uh, moet je daar even checken. Want ik weet natuurlijk ook niet alles meer van die ja. fijne feestjes... Hey, zullen we nog eens een bandje draaien dan? Goed plan. Uh, deze stond al een tijdje op mijn lijst. Moet ik echt een keer draaien op de radio. En uh, ja, nou kon ik dat heel makkelijk uh, gaan doen. Uh, een uh, kwartet uit Toulouse, Frankrijk, uh, bestaat sinds 2015. Uh, dat deed mij qua zang een beetje denken aan de Wolf. Uh, en combineert verder Led Zeppelin, Supersonic Blues. Echt een goede 70s vibe en ook uh, lekker aan de knoppen draaien. Dus dan uh, heb je mij wel weer te pakken. Uh, uh, we hebben het over Fuzzy Grass. En in uh, 2013 hebben ze een plaat uitgebracht. The Revenge of the Blue Nut. En van dat album uh, Living in Time. Ja, dit wordt een fantastische live show. Um, Laura op gitaar. Oudrik, um, de, de zanger. Die heeft zo'n prachtige stem. Dit wordt gewoon dansen. Dit wordt een feestje. Dus check them out. Fuzzy Grass. Mm-hmm. <laughs> Na na uh, Fuzzy Grass was dit de uh, Glucks. Met uh, duo uh, Alec en Tina uit Oostende. En het ja, deed me echt aan de cramps en de sonics en zo, denken Rammelt goed hard. Hier heb ik echt... Uh, ja, ja, Dit wordt wel een pitje, denk ik. Ga je mij dan duwen? Ik ga je duwen. Ja. ja. Mij niet, hè? Ik... Ja, de, ik weet nog niet of ik dan terug ga duwen of gewoon een stapje opzij doe hoor, dat de, weet ik niet. Er zijn shows uh, bekend van deze band waar bloedvernieling en fysiek geweld, uh, misschien niet al drie tegelijk, maar uh, voorbij zijn gekomen. Dus, ja, uh, leuk man, op een festival. Let's go. <laughs> <laughs> dat is ik, een psychedelisch festival, toch geen punk festival? Of oh, nou? Je, oh. nou, dit mag ook best. Ja? ja. Oké. Okay. Als jij het zegt. Ik zie jullie voorin. <laughs> Ja, ja. <laughs> Zeker. En dan uh, had jij nog iets uh, uh, boven water getoverd over uh, het eten. Nou, Want dat ik willen wil wij best... ook altijd wel weten. Natuurlijk, dat is uh, ontzettend belangrijk, hè? lekker eten. Maar daar is het ook ecologisch en het eten. Ze hebben diverse foodtrucks, heel veel uh, vegan en vegetarische opties. Dus dat is ontzettend fijn. En uh, de buren, dat is een uh, boerderij. En uh, zeg maar, de, de firma heet het Nijswolkje. Die fokken schapen, maar die verzorgen dus ook de ontbijtjes. Dus op de boerderij kun je je ontbijtje gaan eten. En ze hebben zelfgemaakte kazen, jam, brood. Dus oh, ja, helemaal fantastisch. Dat maar. Je het doet. Op het festival kun je ook een biologische hamburger eten van hun schapenvlees. Een schapenburger? Uh, een schapenburger, als oh, ik oei, oei. het goed heb. En ze hebben ook zelfgemaakt ijs. Maar daarnaast staan natuurlijk nog heel veel andere foodtrucks met al deze opties. Okay. Dus qua eten uh, kom je niks akkoord. En drank natuurlijk ook niet, want ze schenken kristal. Kristal uh, Alken is toch uh, Vlaamspeels? Ja, ja, zeker. Zeker. En um, nou goed, we moeten ook nog even aandacht schenken aan alle vrijwilligers. Want he, Down the Hill die draait daarop. Um, het zijn er ongeveer 200. Oh. Ze komen uit diverse landen. Um, als ze een shift van drie uur werken, dan krijgen ze een dagticket gratis. Um, ze krijgen ook gratis eten en drinken, maar daarbovenop nog een t-shirt. Dus hey. werk jij zes uurtjes, dan mag jij het hele festival gratis uh, hè, lekker binnen. Dus uh, ze zorgen heel goed voor uh, de mensen die hun uh, helpen. Um, ondertussen zijn ze ook al aan het opbouwen. Ze zijn uh, van tevoren natuurlijk al flink bezig met de organisatie. Er zitten al veel vrije weekenden in van uh, veel mensen. Maar nu zijn ze uh, tweeënhalve week voor het festival fulltime bezig met meerdere mensen om alles echt op te bouwen. Het ja, ze zijn afgelopen woensdag dus, uh, begonnen eigenlijk. Ja. volgende ja. week vrijdag al. Hè. Precies. Komt echt... Uh... Ja. Uh, nou ja, jullie hebben het heel over vinyl, merch, et cetera. Ja. Nou, dat hebben ze natuurlijk volop, hè. Dus uh, support de bands, mensen. Uh, hè? De bands zijn ook zeer benaderbaar, want het is natuurlijk kleinschalig. De bands hebben geld Alla nodig. Uh, nou, misschien wel. Of kleiner, ja. uh, denk ik zelfs. Maar in ieder geval... Uh, ja, Het is uh, leuk als je iedereen support. Dus uh, hè, ook merch van Down the Hill zelf. Want de affiches en artwork... Die wordt, worden gemaakt door Kevin Likens. Oké. Okay. Uh, en uh, dit jaar wordt er voor het eerst ook uh, wat extra aandacht geschonken aan aankleding en aan de decoratie. Okay. Speciaal omdat jullie voor het eerst komen, denk ik. Oh, dat wisten ze, denk ik. Is dat ik. voor ons? Oh. Ja. Volgens mij wel. Ah, Want daar ja, letten ja. we altijd zo op. Ja, goed wij zijn uit. helemaal van de aankleding, hè? Ja, joh. Ja, Kijk maar naar die mooie vlagertjes die ik meegenomen heb. Mij. En, ja. en uh, mijn feesthoedje. Ja, feesthoedjes. Juist. Ja, ja, ja. En de roltong natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, wat een feest is het hier. Het is hier feest, ja. Hey, we hebben nog negen minuten. Ja, we willen nog een band draaien, wacht even. Ja. Nog twee sowieso. Maar oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, de volgende band, die hebben we nog niet eerder gedraaid in dit programma, volgens mij. En, uh, ik heb ze wel al eerder gezien. Ik was echt zwaar onder de indruk. Uh, uh, Peuk uit uh, Belgisch Limburg. Komt echt zo'n... Uh... Ja. Een... Ja, hoe schrijf, je, hoe schrijf je, een, een schattige dame het podium op? Ik weet niet hoe oud ze was toen ik, toen ik, toen ik die band voor het eerst die had zag. Je had in ieder geval niet verwacht dat het zo uh, ruik zou zijn. Dat het uh, er flink hard aan toe zou gaan, ja. Uh, een beetje in de hoek van Nirvana Pixies, The Breeders. Uh, ja, dit is, uh, dit is gewoon een fijne band. En, en die mag ik dus gelukkig nog een keer zien. Uh, van het eerste album, uh, gelijknamige Peuk uit 2019. Het nummer Faceless Doll in Voodoo. Met Faceless Doll in voodoo. En dit was een van de wat rustigere liedjes. Van ik wou net zeggen, waar blijft die Nirvana man? Dacht ik. Ja, nou, oh, die gaan we rammen. Maar ja, dat blijft, het bleef een beetje. Dat, dat komt er goed. Hé, hey, en dan uh, zijn we al bij het laatste nummer aangekomen. Mirjam, dan wil ik je sowieso alvast bedanken voor jouw aanwezigheid. Ik vond het ontzettend gezellig met jullie twee. Ja, mooi. Kom je nog een keer terug? Um. Wie weet, maar ik denk we moeten eerst nog eens gaan feesten. Juist, ja, oh, ja, ja. eerst down the hill maar eens overleven. Maar ja. we, we, we hebben nog, een, nog wel een klein dingetje om te vermelden, toch? Want Mirjam was ook onze eerste vrouwelijke gast ooit die we gehad hebben in dit programma. Ja, dat klopt, ja. Dus die, die eer heb je ook nog eens. Ja, niet, ja. ja geen idee hoe dat zo gekomen is. Dat we drie seizoenen, seizoenen niet één dame in de studio hebben gehad. Ja, ja slecht. Maar goed. Dus, uh... Oké. Okay. Ja. nee Goed dat je er bent natuurlijk als Juist. eerste vrouwelijke gast. Ja, absoluut. Ja. Dan gaan wij genieten van Down the Hill. Uh, uh, 30 en 31 augustus. En er zijn dus nog een paar tickets. Uh, voor de luisteraar die nog geen ticket heeft. Uh, dan over twee weken zijn wij we er weer. Met een editie waar we nog een thema niet van weten. Verrassing. Verrassing. Voor ons ook <laughs> nog, ja. En dan moeten we goed voorbereiden, want dat weekend... en daarvoor zitten we dus op dat festival. Oh, man. Ja. ja. Um, oh, oh, oh. Uh, wil jij het laatste nummer aankondigen, Mirjam? Nou ja, het uh, is natuurlijk de question world of Arthur Brown. En uh, performer Arthur, die houdt van shockeren. Dat weten waarschijnlijk me de meeste mensen wel. Inmiddels is hij 82 jaar oud... En nog altijd Going Strong. Um, zijn handelsmerk is zijn beschilderde gezicht en brandende helm. En zijn toepasselijke naam is The God of Hellfire. And I bring Voorde. you. <laughs> yeah, yeah. <That's> <laughs> ja, you. inderdaad. <laughs> en voor de jongere ouderen onder ons: hij had uh, in 1968 zijn grootste en welbekende hit Fire. Uh, uh, The God of Hellfire zal een extra lange set van anderhalf uur spelen. Wow. Dus mensen... Oh jee, die man moet aan het zuurstof waarschijnlijk halverwege. Ja. Uh, wie weet. Ja. <laughs> wie weet. Of aan iets anders. Hebben ja, we he? bij Kaja's ook gezien toen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar dat wordt uh, natuurlijk uh, fantastisch. Dat wordt echt een show, hè? Ja. Nou oh ja, anderhalf uur is niet niks. Dus, nee. uh... juist. Uh. En nog wat vuur erbij. Ja. Hem, en misschien steekt hij het kampvuur wel aan. Ja, met zijn uh, <laughs> vlammende hoed. Ja. Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, gaan we eruit met uh, Fire van uh, The Crazy World of Arthur Brown. En uh, tot over twee weken. We ja, wel Welterusten wel, wel allemaal. Slijp lekker. Hellfire, En I bring you...